Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De regerende partijen zijn verdeeld over hoe Nederland om moet gaan met de Hongaarse premier Orbán. De VVD en de NSC willen dat het kabinet zich aansluit bij de boycott van de Europese Commissie. Maar de PVV en BBB zien dat niet zitten. Je hoort mijn collega Jorn Jonker. Het kabinet gaat vooralsnog per vergadering afwegen of ze een minister sturen of niet. Nou, dat is niet een heel duidelijk signaal. vinden ze dus bij VVD en NSC, coalitiepartijen. En met de linkse partijen is er daarmee een meerderheid voor een duidelijker signaal richting Hongarije. Zoals bijvoorbeeld een boycott. De EU is boos op Orbán omdat hij op eigen houtje Moskou en Peking bezocht. Terwijl hij op dit moment voorzitter van de EU is. Rusland en China zouden nu kunnen denken dat hij daar namens de EU heeft gesproken. Heitinga gaat aan de slag als assistent trainer van Arnes Lot bij Liverpool. Dat is best een opmerkelijke move omdat Heitinga als speler jarenlang op het veld stond voor rivaal en stadgenoot Everton. Voor hoe lang de oranje International heeft getekend, is niet bekendgemaakt. Universiteiten maken zich zorgen over de bezuinigingsplannen van het nieuwe kabinet. Er is nog niks concreet, maar sommige universiteiten denken er al over na om te stoppen met sommige studies. Het kabinet wil jaarlijks ongeveer 215 miljoen euro gaan bezuinigen op hoger onderwijs en wetenschap. En de genomineerden voor de Emmy Awards van 2024 zijn net bekendgemaakt. Dat is een belangrijke prijs voor series en acteurs... die een bijzondere prestatie hebben geleverd in de televisiewereld. Onder andere de comedy-series The Bear en Only Murders in the Building zijn genomineerd. En ook in de categorie drama zijn er series genomineerd. En hier zijn de nominees voor Outstanding drama-series. The Crown. Fallout. Kom hier weer! De winnaars van de prijs worden op 15 september bekendgemaakt. Het weer, het wordt vanavond alleen maar zonniger... en het blijft prima buiten met een graad of 18. Ook morgen ziet het er goed uit, dan zon, wolken... en nog warmer dan vandaag, 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk staat het verkeer stil op de A9. Alkmaar Diemen tussen Aalsmeer en de afrit AMC... houden rekening met een uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu jouw keuze. ZFM. De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de Nederrok. Vanavond met Dick van Duin en Pim Groof. Huis. Kijk maar in zijn tas Een cassette En de schelpen zijn lach Het ging een tijdje Slecht Maar dat is nou Voorbij mm -hmm. Heb je Tony gaat naar huis, zijn glimlach maakt het zo.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 uh, Michel van de Beatles kan ik hem nog altijd heel erg goed herinneren... als een van de oudste ja. herinneringen, muzikaal dan. En, en wat meer van die 60s Hits. Ja. Die zijn op een of ja. andere reden, je, als een kind... Je bent een kleuter, hè? Dus je weet niet ja, zo goed. Ja, vanaf 61, ja. ja. En wat bijzonder is... Als kind weet je niks van, van hoe muziek in elkaar zit. Je, ja. je hoort niet drums of bas of strijkers of piano. Dat hoor je allemaal niet. Je hoort één ding. Ja. Je hoort één ding. Klopt.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 En dat is dan dus wel fijn ja. als dat dan de Beatles zijn ja, ja. als oudste. Ja, ja, dat is wel weg. leuk met kinderen. want die gaan. Nou, Dan ga je met hun ook weer ja. de wereld ontdekken. En dan haal je de kleinkinderen dan ga je ook weer de wereld ook weer ontdekken. Nieuw. Dan, Hoor, dan ja. zie je weer ja. door hun ogen ja. hoe, je, ja. hoe het is. Ja. Dat is, wel, dat is. Dat vind ik leuk, van van kinderen, zelf klein. kinderen hebben. Zeker, ja. Ja. ja. Je gaat ook weer de wereld ontdekken, ja. Ja. ja. En je ziet jezelf, je ziet je vader weer, waardoor <laughs> <hè>, je... <bent laughs> Een plek verwisseld. Dus. Nou ja, want soms zie je jezelf weer. En zie je jezelf dus weer. weer. Ja, ik breng steeds meer op mijn vader te lijken hoor. Ja, hij kent hem. Ja, hij kende hem, want hij is er al lang, lang niet meer. Het ja. ja. was echt Zo, een ja. zijn we ons allemaal hebben schoren. Ja, ja. steeds meer op je, op je ja, auto's lijken. Dat geeft niet hoor, heel positief. Ja, ja zeker. Ja.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 Ja, ja. De je had de Precies. Echo en VV. Dat is Utrechtse stad, maar je ja. had op het ja. moment dat je Montfort en, en, en, en Maarsen, natuurlijk, ja. de, de Kasbah, ja. dat is een grote beroemde tent. En, maar ook daarbuiten hoor, zijn we zijn ook overal in Groningen geweest. En, uh, en in Paradiso zelfs, uh, de kleine zaal. Dat is het hoogtepunt van onze carrière. <rijgene> ja is ja. zoveel gelezen, ja. Maar had je toen ook kruisbestuiving tussen de, de verschillende bands uit andere steden? Want ja, de afstanden leken toen ook groter natuurlijk. Ja, klopt, ja. Uh, en, en de uitwisseling was ja, wat nee, minder dat was, makkelijk. Het was minder makkelijk, ja. Je had, de, de, de, de, de, de, in Rotterdam had je veel meer werkende punks Voor mijn beleving had je...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 Maar je had bij nader inzien, je, je had dan de werkende punks of de werkloze jongerenpunks, je had dan de, de punks je had dan de weekendpunks, die deden ja. helemaal voor. En je had dan de kunstacademiepunks, je had de extreem linkse punks. Je de had anarchisten, de ja. anarchisten natuurlijk. Je had de feministische, ja. de, de meisjepunks. En je had, je had hele rechtse punks, de extreem de, skinheads, de, skinheads. de uh, yeah. En dat liep allemaal door elkaar. Weet je, die vonden ja. elkaar toch allemaal in Paradiso of, of in, uh, in Tivoli. Ja. Op, op van die grote feesten. Dus het liep toch allemaal wel op een of andere manier door elkaar. En er waren ook wel vechtpartijen. Maar ja, er, was niet, er waren geen dubbels, weet je wel. Nee. dat was wel leuk of bijzonder eigenlijk, ja. bijna de inzien. Ja. Ja, Zo'n onderverdeling van de punk heb ik nog nooit gehoord, nee. Nee, maar het, maar zit, ja, het heet het dan heet punk, maar ja, ja, ja, ja. het komt natuurlijk van de alle hoeken en gaten. Dat ja, klopt, ja. ja. Vinden mensen het op een of andere manier aantrekkelijk uh, ja. ja. en interessant.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 Zeker zijn koos.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 Simon de Vinkenoog heet ik.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 Of, of bij de anderen is dat dat die als nou, zijn weet ik veel wat. En bij mij was het dan uh, de, de man uit Nieuwe Gein, is natuurlijk een heel fijn symbool voor alles wat ja, ook lelijk ja. is. En stroom, zullen je in en, een hokje ofzo? Ja, ja, ja oké, okay. ja, ja. ja, en dat herkenbaar. is dan herkenbaar En ik, ik had, uh, ik was toen huisvader, want we hadden al kinderen naast op een van de reden is dat dan heel bijzonder. En je woont in Nieuw ik was al veertig, dus echt.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 Aan de Muziek slag. Te maken, ga je aan de slag en ja, dat ja, doe ja. je gewoon consequent. Ja. Ja. Ja, ja, Vijf dat, dagen de week of zo. Ja, ja, ja als ze ja, niet ja. spelen. En, ja. nou, nu met corona heb ik Allemaal natuurlijk, ja. Ja. ja. ja, dat is hoe ik. Ja, ik zie het meer als werk dan als uh, een kunstuiting, denk ik. Uh, wat ik nu doe is hoe ik geboren ben. Ja. Okay. Dat is, dat is, er was niet, veel, er was geen, nee? dat was niet ja. veel keus. Ik kan ook niet veel anders. Ja. Nou ja, maar, ja. Ik vind het toch wel... heel bijzonder inderdaad dat je zegt... nou, ik ben geboren als muzikant. Dat hoor ik niet vaak, nee. nee. nee. Nou, je ja. wordt niet geboren als muzikant. Ja. Je of, wordt ja. geboren met een vlammetje, met een vuurtje in jezelf. Ja. Met iets wat eruit moet. dat dus wordt steeds groter, ja. En ja. Dat, nou, bij heel ja. Veel, ik denk dat heel veel kinderen met dat vlammetje rondlopen. Maar op een gegeven moment gaat Klopt, dat uit. Ja. Dat gaat gewoon uit. Lang bij, na je puberteit gaat dat bij de meeste mensen oh, uh, Door omstandigheden ja. of zo. Door omstandigheden of ouders die zeggen van... Uh, uh, de... Ja, je kan je brood niet meer verdienen. Je ja, kan je brood ja. niet meer verdienen, oh, jee, of je oh, loopt met je hoofd in de wolken, of ja. vergeet het maar. Je... nou Dat soort tegenwerpingen. En uh, ja, daarom haken de meeste mensen, denk ik. Maar op dat af. heb jij ook allemaal gehad, natuurlijk, toch? Ja, maar op mijn manier was mijn vuurtje net iets te sterk, denk oh, okay. ik. En ik heb het gewoon door Maar goed, debuteren op je veertigste betekent wel dat je veertig jaar lang.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 Toen ging ook weer Ilde Sijnsweegs. Even denken, hoor. Ja. Nou, dat had ook gewoon een, een, een, een natuurlijk verloop eigenlijk. Ja. Zoals alles het heeft. En, en uh, toen zag je René van Barneveld richting uh, Urban Dance Squad. Nou, wat er gebeurde. Want dat heeft nee, ook te maken met, met de techniek. Want uh, in, precies in die tijd um, diende de...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 Want um, iemand verzint een, een techniek. En kunstenaars misbruiken dat. Of gebruiken dat op een manier waarop het, ja, turnie, het ja. niet is bedoeld. Ja. Ja. Waardoor er een nieuwe tak van sport ontstaat. Ah, okay. En ja. uh, dat zie je in de fotografie. Dat zie je eigenlijk dat zie je, nou, heel veel met techniek. Muziek zeker. Ja, ja, ja. en e ook, ja. Ja. elektrische gitaar bijvoorbeeld. Weet ja. je wel. Uh, Hendricks uh, bedacht. Laat ik die, die versterken, ja. maar eens even goed over zijn nek gaan. Ja. Waardoor die niet, ja. Daar ja. was hij ja. niet voor bedoeld. Maar iemand bedenkt ja. dat dan.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 en heb je met die elektronische muziek ook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 kan ik niet met het hand op mijn hart zeggen... dat ik daar niet over nadenk. Ik, natuurlijk denk ik nu ook... na over ja. hoe je het, het live moet spelen. Dat is een heel ja, ander natuurlijk, een ja. heel ja. hoofdstuk. Ja. En, en dat het ook wel... Uh, moet en ook wat mensen verwachten. eigenlijk. Ja, ja, ja dat moet je ook ja, niet ja. verwachten. Nee, die, die, die, die echte vrijblijvendheid ja. is er af. Het is moet spinvismateriaal zijn. Ja, het moet wel des spinvis zijn. Hoe ben je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 beste grap oh.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 En uh, meestal worden de mensen gesigned, zo heet dat dan, wordt getekend. Omdat ze, ze krijgen een tip van anderen en ze gaan kijken naar, uh, naar live ja, uh, okay. dingen, ja. Het is altijd via via. En gewoon een demo sturen, ik wil niemand ontmoedigen hoor. Maar ja. een demo sturen naar een plaatmaatschappij is echt is meedoen aan de, aan de staatsloterij of zo. Het heeft echt heel weinig uh, kans dat je net... Uh, ja. Via via wat je zegt. Ja. eigenlijk ja. altijd ja. via via. Maar goed.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 Oh, okay. en weer in elkaar ja. gezet ja, ja. vreselijk werk ja. en nu klinkt die echt heel goed ja. plaat. maar dat Art, je moet niet weten hoe die bij mij uit de computer kwam oh. dat, uh, <laughs> dat is echt heel erg ja. maar het totale traject heeft dus best wel een tijd geduurd ja, ja, ja, ja, had, ja, ja. wat ja. het ook was kijk, ik, ja, ik had geen ervaring met een platenmaatschappij natuurlijk nee. ik weet oh. ik veel hoe dat werkt dus ik dacht, nou op een gegeven moment was het klaar en het was gemasterd Dus dat gemasterd betekent dat hij helemaal af is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 I'll Het was helemaal niet evident, hè, dat ik met die muziek van Spinvis ook zou gaan optreden. Ik, ik wist ook helemaal niet hoe, hoe ik mezelf daarin moest zien, als een zanger of een voorman. Of, uh, ja. ik, vond het, ik vond het best wel ingewikkeld. En toen, um, ja, toch nieuwsgierigheid of ijdelheid natuurlijk ook. Ja, die plaat was net uit, Het was een succes en iedereen had ja, het erover. Dus, ja. dus heel, heel de pers zat daar, naar me op mijn vingers te kijken. Nou, doe het maar even Mannetje. Ik was zo blij dat ik die teksten... allemaal kon, uh, aan mijn kop ja. kon ja. leren. Want ja. al bij al sta je... Er gewoon een uh, half boek te declameren. Ja. Uh, en dat lukte dan wel. Maar ik had geen moment... nagedacht over... podium, presence... Nee, of, nee. of, of uh, uitstraling... Ja. of hoe, hoe je eruit ziet. Of, terwijl... Dat deed je helemaal solo? Nee, helemaal nee, nee, nee. Nee, niet. Ik nee. had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 Als zij die moderne uh, ja, uh, die samples, ook, ja. samples ja, ja. moeten ja. Gaan, op, gaan spelen. En dat was het dat heet ook de tijdmachine. En mijn vader speelde er ook in. Mijn oh, vader ja. dus uh, uh, ja. jazzmuziek ja. of uh, gitarist. Het hele andere, hele andere invloeden, een ja. hele andere stijl. Leuk. Dus van die elektronische rechte hoekige uh, uh, ja, punkpop. Uh, ja. het, het werd een soort cocktailmuziek. Het uh, was heel fijn. <laughs> ja. was echt, het was echt heel grappig. Het was voorkomen ja. knots. Was het. En, uh, maar wel met, met mijn teksten en met, met mijn melodieën. Dus, uh, dat bleef ja. wel staan. Mensen wisten niet goed wat ze ermee moesten. Maar we hebben toen wel heel veel gespeeld nog. En we sluiten het eerste uur van het interview af... met een andere favoriet van Spinvis. Holka Sukai met Cool in de Pool.